Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nederland moet haast maken met de opvang van vluchtelingenkinderen... die nog steeds in kampen op Lesbos zitten. Dat zeggen 750 voorgangers van kerken die daartoe een petitie hebben ondertekend... die ze gaan aanbieden aan CDA en ChristenUnie. Ze vinden dat als het kabinet het niet lukt snel 48 kinderen bij Grieken onder te brengen... ze de kinderen maar naar Nederland moeten halen. Tientallen grote bedrijven en banken hebben aangegeven ook na de coronacrisis minder gebruik te zullen maken van het vliegtuig. Daar zijn afspraken over gemaakt met natuur en milieu. Medewerkers zullen meer digitaal gaan vergaderen en vaker de trein pakken. Zo moet de CO2-uitstoot fors worden beperkt. Slachtoffers van aanranding, misbruik en verkrachting hoeven vanaf morgen bij medische kosten niet meer hun eigen risico aan te spreken. Nu moet het vaak wel en dat kan een belemmering zijn. Het gaat om een proef van een jaar. Minister Dekker hoopt dat de vergoeding van het eigen risico een drempel wegneemt om hulp te zoeken. De proef geldt voor slachtoffers die zich binnen zeven dagen melden bij een centrum seksueel geweld. De Amerikaanse overheid heeft een contract met Philips voor de levering van beademingsapparatuur stopgezet. Philips zou tot en met het einde van dit jaar 43.000 apparaten leveren voor vooral coronapatiënten. Philips nam daarvoor honderden extra mensen aan. Tot nu toe zijn ruim 12.000 beademingsapparaten geleverd. De Burgemeester van Portland vindt dat president Trump met een haatcampagne mede verantwoordelijk is voor het geweld in zijn stad. Ook beschuldigt hij Trump van racistische aanvallen op zwarte mensen. Afgelopen weekenden werd in Portland een man doodgeschoten bij confrontaties tussen Black Lives Matter demonstranten en aanhangers van Trump. Het weer nog. Vrij veel wolken, maar later vandaag gaat de zon wat vaker schijnen. Er kan ook wel een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij maximaal graad of 19. Morgen min of meer hetzelfde. Er is dan wel wat minder wind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers dit is even van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort is zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu. Voor Zandvoort en de regio. terug terugluisteraars bij het tweede uur van ZFM Live. Met vandaag als thema de fiets. Vanwege het feit dat de Tour de France afgelopen zaterdag begonnen is. Op een wat bijzondere tijd in het jaar. We openden de tweede uur met Rijn van den Broek. Met Tarantuela. Rijn van den Broek, de componist van beide beroemde Radio Tour de France tunes. En dit was natuurlijk de... Finale muziek uh, die we horen op het moment dat de renners op de meet aandenderen. Ontzettend leuke muziek uh, die je gelijk helemaal in die Tour de France sfeer brengt. Uh, de artiest van vandaag Michel Fugain en hij zingt La Vieille Dame, De Oude Dame. Cinéma du quartier, ne passe. Mmh. passe, Elle voulait revoir près de 40 lui avait valu un Oscar. De temps oh. de temps en ce temps-là, elle était star, elle était belle. C'était le sommet de Tu m'es un le temps passe Le star a quitté son fauteuil Pour fuir son ombre Quand elle est sortie La vieille dame est tombée Les journaux du soir n'en ont même pas parlé De Tour van vandaag, Michel Fugin met La Vieille Dame. Ga door naar Herman van Veen, fiets. Hey kleine meid op je kinderfiets. de zon draait steeds met je mee. Op je kinderfiets, de zomer glijdt langs je heen, met je haar in de wind en de zon op je wangen. fiets als een witte stip in het groen. Uh, dan staat Yves Montand. Yves Montand, wereldberoemd geworden door het lied Le Feuil Mocht. Uh, maar hier bezingt hij ook hij de fiets. Yves Montand, A Bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins... À bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. À bicyclette, sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette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 Venait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins... À bicyclette. Ja, Yves Montand, A bicyclette. Dan heb ik nu wat uh, geestigs voorstaan... Uh, namelijk van Woems. Woems is een uh, sportsatireformat bij de NDR, de Noord-Duitse Rundfunk. En uh, ja, ze maken allerlei spotnummers uh, over sport, of het nou om voetbal gaat, over voetbalspelers, over clubs. En ze hebben ook, vind ik, een heel kort, maar geestig nummer gemaakt. En ze hebben dat genoemd uh, Tour de France de officiële Song. Voor degenen die het Duits goed beheersen... kunnen nu wel even lachen of glimlachen. Uh, want het is echt een mooie satirische tekst. Woens met Tour de France. Die Tour de France. Die Tour de France. Die Tour de France. De Tour de France heeft Tradition, Fast zo so alt wie Frau Macron. Morgens Epo in den Arsch. Mittags kleine Karambolage. Vorsicht Kurve, die is scharf. Dan Termin beim Fotograf. Hier kriegt jeder seine Chance. Oh la la, die Tour de France. die Tour de France. die Tour de France. La la la la la Tour de France. La la la. Ja, heel kort, maar wel geestig. Booms. Uh, ik had net in het eerste uur uh, al de Red Hot Chili Peppers... die de fiets bezongen. Ook uh, Queen heeft zich uh, daarover niet onbetuigd gelaten. En we gaan nu luisteren naar Bicycle Race. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.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 Ja, dat is uh, nog eens uh, Bellen op de fiets en daar gaan ze weer. I say Cain, you say John. I say Wayne, I say Gula Man, I don't want to be the President of America. I say, I say Jesus, I say Lee, I say Jesus, I don't want to be a candidate for being number one again, because all I want to do is bicycle, yeah. bicycle, hey. bicycle, I want to ride my bicycle, bicycle, Come on. bicycle. I want to ride my bicycle. I En dat was dus Queen, inclusief een fietsbelconcert met Bicycle Race. Weer uh, wat in het Spaanse repertoire met als thema fiets. Uh, ik heb uh, hier klaar staan Carlos Bibes en Shakira. Zij zingen La Bicicleta. Shakira. <applaus> Shakira. Del pasado Lo no voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una, una cartica que yo guardo van Carlos Bives en Shakira. Ik heb weer wat Nederlands klaarstaan... en wel het Nederlandse trio Zazie. Ik heb ze een aantal keren live zien spelen... onder andere een paar jaar geleden bij Harlem Jazz and More... en zij verzorgde het and More gedeelte. Uh, we hebben het over een ontzettend leuk uh, vrouwelijk trio... Sabine Bosselaar... De zangeres speelt accordeon en piano. Collega Daphne Holtland zang piano en de ukulele. Lille. En Margriet Planting ook zang en cello en mandolin. Sazie was en is wel erg succesvol in hun genre. En ze speelde zelfs in december 2013 in het voorprogramma van Charlas Navour in de Heineken Music Hall. Ze hebben eigen theatertours gedaan met uh, het programma Zazie speelt. En ook nog het programma Eindelijk Licht. En ze hebben ook opgetreden met Hans Dorstijn, Een hele veelzijdige uh, damesgroep die nu ook de Tour de France gaat bezingen. Zazie met Tour de France. MUZIEK Tout tout tour de France, tout tout tour de France, 3480 bourne en 20 jours, sans Voor de grafen en voor de buurt net als de doen. met Tour de France. En zoals Dries Roelvink in het eerste uur Theo Komen... Uh, commentaar door het nummer heen geweven had... was dat hier bij Zazie, dacht ik, uh, Dick van Rijn of Jan Cottaar, Een van de twee. Uh, nog meer in het grijze verleden... die over de radio verslag deden van de Tour de France. Mooie combi en leuke stemmen, vrolijk ritme. Hartstikke leuke groep, Zazie. Ik denk dat ik uh, wat meer van ze ga opzoeken. En in de komende maandagen nog wat andere nummers van ze ga laten horen. Uh, we gaan weer naar Brazilië voor wat Portugees-Braziliaans. De Portugese, uh, of de Braziliaanse artiest uh, met zijn artiestenaam Toquinho. Tokinho. eigenlijk genaamd Antonio Pecci Filho. En uh, hij zingt bezinkt ook weer de fiets in het Braziliaans Portugees A bicicleta. Te a crescer in duas rodas. deslizar em cima de mim, no mundo, fica à sua mercé. Você roda em cima, no mundo, embaixo de você. Corpo al vento, pensamento, zozo, pelo aard. Pra isso acontecer, basta você me pedalar. lá. C, C, L, E, T, Sou tua mega bicicleta. Bem, C, -C LTA, sou tua minha bicicleta, sou eu que te faço companhia por aí, entre ruas, avenidas, na beira do mar. Eu vou com você comprar e te ajudar a curtir. Picolas, flex, figurinhas e gibi. A rode, o tempo, hoeveel é hora de voltar Pra isso acontecer, basta você me pedalar het tijd om te gaan? Maar hoeveel bicicleta hoeveel is het tijd que te amiga bicicleta Faz bem pouco tempo Entrei na moda pra valer Os executivos Todo mundo vive preocupado em emagrecer Até mesmo teus pais resolveram me adotar Muita gente ultimamente vem me pedalar Mas de um jeito estranho que eu não saio do lugar Ei, PCC, sei, sei. LTA, sou tua amiga fiscal Dat was Tokinho met Abicicletta. Uh, ik heb een Frans nummer weer klaarstaan van onze tourartiest uh, Michel Fugin. Uh, het nummer is ook in het Nederlands uitgevoerd uh, door Paul de Leeuw. Het is in het Frans uitgevoerd door Alder Liefste. Maar ik prefereer toch het origineel van onze tourartiest van vandaag Michel Fugin. We gaan luisteren naar Une Belle Histoire.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 zelfvulgang met une belle histoire. Uh, ook Paul van Vliet uh, heeft uh, de fiets bezongen, maar dan niet zozeer de racefiets, maar uh, de fiets waar je veilig achterop kan zitten bij je vader. Paul van Vliet veilig achterop. Van die akelige dagen Dat alles me te groot wordt en te veel En wat ik aangehaald heb Kan ik slecht verdragen En alles wat ik nog moet doen Dat grijpt me naar de keek Ik word al zenuwachtig wakker Dat wordt alleen maar erg Door dat driftige gejakker Een koffer vol verantwoordelijkheid Waaraan ik me vertil En honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil en ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen? Veilig achterop bij vader op de fiets, vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop en niet alleen, vader weet de weg, vader weet waarheen, ik weet nog hoe het roept. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn bank tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen, zo'n zeurige gevoel van droevigheid. En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen En waar ik ga of lig of sta ik raak het niet meer kwijt Niks is leuk en niks is boeiend Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze levenloze wezenloze Heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen ik nou vandaag niet weer eens even een ros. Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waar hij Ik weet nog hoe het rolt, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn me wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de... Paul van Vliet, uh, vader op de fiets uh, ik draai ook altijd uh, wat uh, reggae zo op de maandagochtend en ik heb hier uh, uh, Bob Marley klaarstaan met de Heathen hier komt hij. Ja, dat was Bob Marley met Heathen. Altijd lekker, zo'n stukje reggae in de ochtend. Het is nog uh, zomer tenslotte. En dan uh, spreekt deze muziek wel aan, zou ik zo zeggen. Oké, okay, terug naar het thema fiets van vanochtend. Uh, ik heb hier een Duits nummer klaarstaan. En dat heet uiteraard Farad en wordt gezongen door Julie. Ik fahr, bis es in de beiden sticht, mittelstreifen freihändig en alles zieht vorbei, doch ik seh nur dich en ik fahr. can't fighting En dat was Julie met Farad. Om nog een beetje in de zomerse sferen te blijven, gaan we luisteren naar de Loving Spoonful met Summer in the City.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 En dat waren dus de Loving Spoonful met Summer in the City. Als ik uit het raam van de studio hier kijk, uh, wordt het weer wat zomers. Ik zie weer een uh, zonnetje, blauwe lucht. Na de regen die we ook gehad hebben, ziet het er vandaag toch weer veelbelovend uit. En ik heb begrepen voor de komende dagen ook. Dus we kunnen nog wat van uh, de nazomer gaan genieten, hopen we. Terug naar de Tour de France. Terug naar het thema van vandaag... Uh, toen Mart Smeets nog de avondetappe deed... Uh, konden we altijd uitkijken naar uh, het einde van het programma. Want dan uh, werd er een plaat opgezet van Dalida. De Italiaans-Franse zangeres. En zei, maar dat waren altijd alleen maar een paar maten. En dan hup, kwam uh, de tune en het nieuws en weet ik het allemaal. Maar wij gaan nu weer eens uitgebreid luisteren naar Dalida... Met Buenas Noches, mi amor. Buenas Noches, mi amor. Bonne nuit, que die het egare. Alle stond, oud, oud, oud, oud, que oud, Buenas noches, mi verwarring. En ik ga ervan Amour, chérif de boerreba, pense à moi quand tu t'amores. Toujours, toujours pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui ont chanté la nuit noire, et résonne sur les beaux ciels en de lucht. Waarom no ik het niet? Ik Maar dat was hem eens in zijn geheel. Dalida, Buenas Noches Mi Amor. De slottune van de avondetappe toen die nog gepresenteerd werd door Mart Smeets. Ja, het loopt uh, tegen twaalf alweer. Time flies, zoals we zeggen. En, uh, zeker als het uh, gezellig is. En ik hoop dat uh, u het de afgelopen twee uur wat uh, hebt kunnen luisteren naar gezellige muziek in de sfeer van de Tour de France. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik mocht dit programma voor u samenstellen en presenteren. Ik hoop u aanstaande maandag, vandaag over een week, weer aan uw toestel te treffen, dan voor een reguliere uitzending. Maar ik vond het leuk om vandaag, vanwege de start van de tour, er een bepaald thema aan gehangen te hebben. We gaan zoals iedere maandag afsluiten met de Pasadena Dream Band met Zandvoort. Graag tot de volgende week.